een week of vier geleden, week of vier, vijf... ...dat onze lieve zuster Brenda, uh, niet aanwezig op dit moment, zie ik... Uh, ...en ik mag wel zeggen dat een hartstochtelijk pleidooi gehouden heeft... ...om voor Israël te bidden. En ik, ik gebruik zelf graag het woord voor de Joden te bidden... ...om daarmee aan te geven dat de Joden een stukje van Israël zijn. Wij zijn ook Israël. Als het niet fysiek is, wat ik overigens zelf wel geloof, dan zijn wij toch allen, wanneer wij echt geloven, geënt op de edele olijf. En mogen wij de, de sappen, de, de, de, de voeding halen uit de saprijke wortel. Het is niet om uh, zuster Brenda in het zonnetje te zetten, maar zij en Peter, die praktiseren wat we eigenlijk allemaal zouden moeten praktiseren. Maar er zijn er gelukkig uh, meerdere onder u die dat ook doen. Wij moeten ons bewust zijn dat we gemeente zijn. Wij hebben een boodschap aan elkaar en dan bedoel ik in dit verband niet het, het evangelie aan elkaar brengen, dat ook, maar verantwoordelijkheid voelen voor elkaar. Niet in een kleffe bemoeizucht, nee, maar bezorgd zijn voor elkaar, zorgzaam, medelevend. Als de ene lid leidt van de gemeente, dan lijden alle leden. En een alleenstaande broeder zei kort geleden tegen mij, ach, door de week gaat het allemaal wel. Uh, je hebt zo je bezigheden. Maar op de Sabbat, en dan heb je de gemeenschap geproefd en dan kom je thuis in een leeg huis. Ja, dat zijn moeilijke momenten. En dat, dat voel ik aan, daar voel ik bij mee. Hoe geef je daar dan handen en voeten aan? Nou, uh, een kaartje. Uh, Joh, uh, zomaar een kaartje. We willen je even laten weten dat wij aan je denken. En we zien nou uit om je aanstaande sabbat eh, weer te ontmoeten. Een ander zegt... Heb je geen zin om koffie te komen drinken na de dienst? Weer een ander zegt... Eh, aanstaande vrijdag, dan hebben, wij, eh, dan hebben wij een maaltijd. Wil je meekomen? Ja, graag. Ik zeg dat omdat dat past in het hele betoog wat ik ga houden... De andere kant werkt ook. Hè? We zijn broeders en zusters in de heren. En dan heb je ook de vrijmoedigheid, dat mag je hebben... ...om ja, binnen bepaalde grenzen natuurlijk, om jezelf uit te nodigen. Nou, ik wil, ik wil u uitnodigen als u... Misschien zegt u, nou, ik, je woont aan zee. Ik wil wel eens weer lekker door het water heen, door de zee, lekker... Eh, als ik in de buurt van Monsa kom. Mag ik dan langskomen? Ja graag. Dus bij deze. Bent u uitgenodigd. Ik denk. Dat wij hele moeilijke tijden tegemoet gaan. En dat wij. Dat God ons wil leren om gemeente te zijn. En. Ik denk dat wij nu in die leerschool zitten. We hebben daar nog tijd voor. En het zou eens kunnen zijn dat wij in de toekomst elkaar keihard nodig hebben. Want vergis je niet, de naam van de Heer Jezus, de naam van Yeshua, die, die roept in de wereld weerstand op. En wij zullen gehaat worden om zijn naam. We hebben elkaar dan... Geestelijk nodig, maar ik sluit ook niet uit dat we elkaar misschien wel eens materieel nodig hebben. We zouden wel eens hele moeilijke tijden tegemoet gaan. En dan wil ik op voorhand ik zeggen uh, dat dit geen uh, somber praatje is hoor. Nee, ik wil evangelie verkondigen. Ik wil blij de boodschap verkondigen. Naar aanleiding van die oproep tot gebed voor Israël, is psalm 83 gelezen. Dat is een profetische psalm. Die psalm die zegt iets over de tijd van vroeger, maar die zegt ook iets over de tijd van nu. Psalm 83, daar had ik het over. Dat is een psalm van Asaf. Azaf, die leefde zo ongeveer 1150 jaar voor Christus. En in die tijd was Israël omgeven door allemaal vijanden. En die zeiden, komt, laten wij hen, Israël, als volk verdelgen. Hij zegt ook iets over de tijd van nu. Hoort u Amedinijad niet zeggen... De president van Iran komt. Laten wij hen als volk. En maar toe op dat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. En dan zeg ik er maar bij op dat aan de God van, de, van Israël niet meer gedacht wordt. Israël die speelt op dit, een, op dit moment een cruciale rol in dat hele wereld gebeuren. Waar waren toen die vijanden van Israël? Waar woonden zij eigenlijk? Namen zeggen ons over het algemeen niet zoveel in de Bijbel, tot wij de achtergrond tot we ze gaan onderzoeken. Maar toen ik zo vier weken geleden thuis kwam en mijn aantekeningen die ik hier gemaakt had, ging uitwerken, toen bleek dat ik in mijn bijschrijfbijbel daar al jaren geleden een heleboel uh, bijgezet had. En die, ...die namen... ...die wil ik eventjes met u nalopen. U hoeft zelfs de Bijbel niet te pakken... ...ik doe dat wel, maar ik moet wel wat pakken. Namelijk, ik heb... ...speciaal een lineaaltje meegenomen... ...want ik heb zoveel... dat in mijn uh, Bijbel... ...dat ik... Uh, na aanleiding van het boek Daniel, naar openbaring, gewoon een tweede bijzijfbijbel moest kopen. Want het was, het was niet meer te lezen. En ik heb ook een heleboel door moeten schrappen. Net zojuist werd mij gevraagd, bent u niet blij dat u nog bijleert? Ja, ik, natuurlijk. Natuurlijk ben ik daar dankbaar voor dat ik bij mag leren. Maar ik moet zeggen, ik ben niet minder dankbaar voor datgene wat ik af mag leren. En wat ik af mag leren, dat is dat van wat mij, van mijzelf is. En ik wil zo droger bijleren datgene wat van God komt. We lezen dan in vers 7 van Psalm 83 de naam Edom. Waar woonden die Edomieten? Uh, die woonden wat nu Zuid-Jordanië is. Uh, de Ismaëlieten, nou dat weet u wel, uh, dat zijn de Arabieren. Dat zijn de nakomelingen van de Ismaël. Uh, ik zie hier Moab staan. En uh, Moab, de Moabieten, die woonden in wat nu uh, Midden Jordanië is. Ik zie hier de Hagrieten. Wat waren dat voor mensen? Nou, die woonden wat nu Syrië is. Een vijand van Israël. De Gebal zie ik. En Gebal dat is een plaats... Uh, die, uh, nee, dat, dat zijn mensen die woonden in Biblos. Ook in de Libanon is dat. Uh, Ammon... De Ammonieten die wonen in wat nu Noord Jordanië is, uh, Amalek, Syrië, Filistia. Nou, dat is nu de Gaza-strook, wat uh, waar we zoveel over gesproken is de afgelopen week. Tyrus. Dat is ook Libanon, degene die wel eens in Israël geweest zijn. U bent misschien wel in Akko geweest, ligt net even boven Akko. Uh, nou, dat waren we zelfs zo'n beetje. Uh, dan kwam ik de naam Midjan tegen. Nou, Midjan, dat zei me eventjes niets, uh, Totdat ik de Statenvertaling daarbij pakte... En toen bleek dat dat de Midianieten waren. Ja, dat zijn we wel wat. Dat, dat oosterse volk, oosten, oosten van Israël. Wat Israël jaar in jaar uit plunderde. In de oogsttijd, als er, als er gezaaid was, dan kwamen ze. En dan haalden ze alles weg. En zo verarmde Israël. Ik wil... ...met u een, even een kaart bekijken. Die kaart, die vond ik nog in mijn Bijbelatlas. Die heb ik jaren geleden heb ik die gemaakt. En ik hoop dat u dit een beetje kunt zien. Het is het Midden-Oosten. En dit is de Gele Zee. Nee dus. De Gele Zee die ligt aan de andere kant van de aardkloot... ...achter uh, China... Maar Toon Hermans, die zei al, Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Het is de Middellandse Zee. Dan heb ik hier, dus is ook niet de gele zee, maar de zwarte zee. De Kaspische Zee, daar weet ik trouwens ook nog een heel populair versje van. Van moeder mag ik in, nou ja, laat maar zitten. Uh, de Persische Golf. En dan de Rode Zee. Laten we maar eens kijken naar die volken, die, die, naar die plaatsen waar die volken toen woonden. Dat is Libanon. Daar zitten al jarenlang VN-soldaten. Die worden door u en door mij betaald. En die hebben opdracht om een oogje dicht te knijpen wat daar op dit moment gebeurt. In Libanon... Die heeft, ...daar staan een heleboel raketten opgesteld... ...die hebben ze gekregen van Syrië. En de Hezbollah... ...die heeft zich daarin gegraven. Syrië, daar staan duizend raketten... ...de modernste raketten met vaste vloeistof... Eh, ...dat kan natuurlijk niet... ...vaste brandstof... ...die heel nauwkeurig zijn... ...en die een, een, een heel nauwkeurig bereik hebben. Vandaar dat ze hun eigen raketten... ...die hebben ze nu gestationeerd in Libanon. Dat is dichterbij. En eh, dan zijn zij ook effectief. Syrië die heeft die raketten van eh, Iran gekregen. Die heeft dat gefinancierd... Nou, nou zit er in Syrië, de hoofdstad van Syrië, dat is Damaskus, daar zit een commandocentrum. En in dat commandocentrum, daar participeren de Hezbollah, Hamas, Syrië en Iran. En Iran, die heeft daar het opperbevel. en die coördineren daar al die raketten. Want het is zonde om een raket, om verschillende raketten op één doel te richten. Al die raketten worden niet zomaar lukraak weggeschoten. Nee, die staan allemaal nu al heel zuiver ingesteld op hele specifieke doelen in Israël. We zien dan uh, Saoedi-Arabië, ook een gigantisch land, en Egypte. Turkije, in de Bijbel bekend als Togarma, daar lees ik hier niets van. Nou, Turkije was tot voor kort, en dan praat ik over twee maanden, een, een land dat was nog op westers georiënteerd, politiek westers georiënteerd. In een nuttel aantal weken is dat helemaal omgedraaid. En heeft, hebben ze een alliantie gevormd. Uh, van landen die tegen Israël zijn. En nou ja, u weet het wat er van de week uh, plaatsgevonden heeft met, dat, uh, met die schepen. Dat, dat, dat passagiersschip was een Turkse schip. Uh, ik wilde dat u even laten zien om. ...om te beseffen, die volken waar Azov het over heeft, die woonden daar. En dan midden in die zee van ruimte, daar heb je dan dat hele kleine landje, dat is gearcheerd hier, de navel der aarde, waar de handelsroutes altijd al geweest, eh, vanuit Europa, vanuit Azië en vanuit Europa. Eh, Afrika samenkwamen. En dan heb je hier dat hele kleine stukje, dat is de Gaza-strook. Dat is een angel in het vlees van Israël. En dan heb je hier een heel klein stukje van de grens waar geen vijand achter zit. En al die vijandige volken, die zijn heel erg blij dat dat. Stukje grens er is. Want dan kunnen zij dat vol, kunnen zij de zee indrijven. Nou, dat is natuurlijk wel beeldspraak. Ze willen gewoon dat de staat Israël van de wereldkaart afgaat. Als je dat nou ziet, hè, die kaart. Dan zeg je, in die zee van ruimte, dat kleine landje, dat is een... Dat is een verloren zaak. Het is met Israël gedaan, ja wacht even, dat is nou menselijke overweging. In vers 10 van uh, Psalm 83, daar, uh, daar lezen wij dus over dat Midjan, dat, dat volk wat toen dat tijd zo vijandig was. En dat bracht mij eigenlijk naar het boek Richteren, naar Gideon, de grote godsman, die een opdracht van Yahweh, het Baal-altaar van zijn vader, vernield had. Baal, de afgod van al die oosterse volken uit de oudheid, die hadden allemaal hun eigen Baal. En daar werden ook wel kinderoffers gebracht. Afschuwelijk. Een gruwel in Gods ogen. En nu, ook nu, worden er kinderoffers gebracht voor de Baal van het materialisme, het egoïsme, het eigen ik. Voor de baal van de welvaart, waarin overigens onze samenleving helemaal niet zo welvaart. De baal van de gemakzucht. Voor de baal van het hedonisme brengt men ook nu kinderoffers. Het veiligste plekje wat de schepper gemaakt heeft. ...om daar nieuw leven in te verwekken en te laten groeien. De moederschoot, dat is geworden tot een heel onveilig plekje. Waar artsen met scherpe instrumenten ingaan... ...om daar dat jonge leven, die feutes uit elkaar te rukken en te vermoorden. Oh, nu zeg ik iets, dat mag ik eigenlijk niet zeggen... Want wij in onze democratie hebben met z'n allen bepaald dat dat mag. Weliswaar onder bepaalde omstandigheden en met bepaalde restricties. Maar het mag. We leven in de tijd van de verkiezingskoorts. Nou, het, is aan, het gaat aan mij helemaal voorbij moet ik zeggen hoor. Maar... Ik weet dat Nederland daar vol van is op dit moment. En ik denk zo dat al die discussies voor 95% gaan over de financiële toestand. En niet over deze ethische kwesties die zo schrijnend zijn, die zo verschrikkelijk zijn. Wij zijn opgegroeid in de democratie. En ik moet zeggen, ik ben blij dat ik in een democratisch land woon. Maar op de keper beschouwd... ...is de democratie... ...de dictatuur... ...van 50%... ...plus 1. Ja, pronk... ...die draaf je toch wel een beetje door... ...de dictatuur... Een, een, ...een democratie... ...die staat tegenover... ...ja, wacht even... ...zou die ambtenaar van de burgerlijke stand... ...die nu werkloos... ...thuis moet zitten... ...omdat hij om zijn gewetenswil, niet mee kon merken aan een, een, een, een homohuwelijk Het woord, dat komt bij mij moeilijk over mijn lippen. Want het is een contradictio in terminus. Het is een innerlijke tegenstrijdigheid. Het kan helemaal niet. God heeft het huwelijk gemaakt, opdat op het menselijk geslacht gecontinueerd zou worden. En, en, laat maar zitten. Ik wil er geen woorden aan vuil maken verder. Die vijandschap, die, uh, die was in Israël toen ook al heel manifest tegen Israël. Wat zegt Richteren 6... Vers 1, daar staat, maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des heren. En daarom gaf de heren hen over in de macht van Midian gedurende zeven jaar. Wij leven ook in een verrotte, tot op het bot verrotte samenleving. En zou God deze baaldienst die onder ons plaatsvindt niet straffen? God doet dat zeker. Hij doet dat op zijn tijd. En hoe zit het in ons persoonlijk leven? Ik laat u er vanmorgen maar buiten. Maar ik heb in mijn leven, het is alweer heel wat jaren geleden... ...op mijn knietjes gelegen. En ik heb... ...en ik heb het... ...moeten uithuilen. Ik heb tegen u... ...u alleen gezondigd. En ik heb gedaan dat kwaad was... ...in uw ogen. Ontzondig mij met hierop ...en mijn ziel... ...nu gans laat, ...zal rein zijn en genezen... Ontzondig mij met hies op. Ik weet dat u een barmhartig God bent. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Niet altijd blijft hij twisten. Nog eeuwig de toren behouden. Maar zover het westen is van het oosten. Zover doet hij onze overtredingen van ons. En wat zegt Jesaja? O alle gij volken, komt tot mij. O alle gij dorstigen, komt tot mij. En gij die geen geld hebt... En dat hebben wij niet. Wij hebben niets om te betalen. Maar dat is op Golgotha gebeurd... Op Golgotha is die prijs betaald. Gij die geen geld hebt, komt, koopt. Ja, komt en koopt zonder prijs en zonder wijn en melk. Wat weeg gij, ge, gij geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij. ...en uw ziel zou leven. God heeft zondaren lief. En daarvoor heeft hij zijn zoon, Yeshua, gegeven. Opdat hij die prijs betalen zou. Wat zegt Psalm 103? Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Ik zou die versen eigenlijk... Ik, heb ze, ik, ik wilde ze uh, met u lezen, maar ik heb daar geen tijd voor. Uh, want ik heb nog zoveel op mijn programma staan. Maar het, het is Jezaja en het zijn de psalmen. En lezen, want ze zijn zo geweldig rijk. Doordat Gideon... Uh, ...dat Baals altaar omvergeworpen had... ...en die, die, die, die, uh, die paal, die aan werd... ...kreeg hij de naam, de ere naam Jerub Baal. Strijder tegen Baal. Maar naar eigen zeggen... ...was hij de geringste... ...van zijn geslacht... ...en de jongste uit zijn familie. Nou, zulke mensen... Zoekt God. Die klein denken van zichzelf en groot denken van God. Uit alle stammen van Israël riep hij 32.000 strijders op. Om te gaan strijden, niet alleen tegen de Midianieten... Nee, ze hadden ook toen al een alliantie gevormd, al die volken. En ze hadden gedacht, wij verenigen onszelf met elkaar en dan gaan we dat volk helemaal vernietigen. En waar zou dat gebeuren? In de vlakte van Megiddo. Daar zou die, prijs, die strijd plaatsvinden... Van die 32.000 mensen waren er 20.000, die zagen niet op tot God, die de overwinning kan geven. Nee, zij zagen op die vijanden en ze werden bang. God kon ze niet gebruiken en hij zegt, ga maar naar huis. Ze moesten dat wel stilletjes doen, sluipen, want de vijand mocht niet weten dat zij weggegaan waren. ...en ze kregen overigens helemaal geen verwijt. Er bleven er 10.000 over. Maar van die 10.000 waren er eh, 9.700... ...die verwachten het eigenlijk ook niet van God. Ze hadden dorst. Daar zaten ze mee. Ze wilden die behoefte bevredigen op dat moment... En God gebruikte dat om een selectie aan te brengen en hij voerde ze naar een water toe. En toen renden ze op het water af en ze vielen op hun knieën en ze, ze likten het water op, zoals honden doen. Beeld van heidenvolken. Het staat aan verschillende keren, zoals honden doen. God kon hen ook niet gebruiken. Ze konden ook naar huis gaan. Er bleven er maar 300 over. Nog minder dan 1 procentje. En door die 300 ging God een geweldige overwinning behalen. De Midianieten werden in de pan gehaakt. Ja, we hebben te doen met een machtige God. En nu, naar onze tijd. ...naar menselijke overwegingen... ...en ik zei het al... ...naar menselijke overwegingen is het Joodse volk verloren. Maar al die volken... ...in het Midden-Oosten... ...maar ik kan wel zeggen in de hele wereld... ...die vergeten één ding. God heeft gezegd... ...dat volk dat is mijn volk. En dat land dat is mijn land. En die stad Jeruzalem... Dat is mijn staat. En wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Bedenk dat wel. In 1917, we komen alweer nou wat dichter bij huis. verklaarde Lord Balfour, de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, Palestina als het nationaal tehuis. ...voor het Joodse volk. De Volkenbond, de voorloper van de VN... ...die had daar voor 100% voor voorgestemd. Na 400 jaar Turks-Ottomaans bewind... ...stond het leger van groot brittannië voor de poorten van Jeruzalem. En het zou een zware strijd worden... Want het Ottomaanse Rijk, dat had een geweldig sterk leger. Het was goed georganiseerd, goed bewapend. Ze hadden zich niet voor niets 400 jaar uh, kunnen handhaven. Op de vooravond van de aanval... bad generaal Allenby een gebed. Hij was een gelovige man. En hij, hij bad tot God... Of God de heilige plaatsen van Jeruzalem in de strijd wilde sparen, en hij stuurde een telegram naar Londen om in verdere instructies. En hij kreeg per omgaande kreeg hij het volgende bericht. Het was maar één zin. As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also He will deliver it and passing over, he will preserve it. Het opperbevel van Groot-Brittannië gaf hem alleen maar mee de tekst uit Jesaja 31, vers 5. Als vliegende vogels, zo zal de heere der heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttend redden en sparend bevrijden. Dat was in feite het antwoord wat ja, wij gegaf aan Ellenby. Als vliegende vogels. Ja, toen wist Ellenby wat hij moest doen. En de andere dag nadat hij deze tekst voor het front van de troepen had laten voorlezen, liet hij een vloot van vliegtuigen met ronkende motoren laag over Jeruzalem vliegen. En de mensen die waren panisch, want ze hadden nog nooit vliegtuigen gezien. En boven de Oostpoort dropte een van de piloten een brief. Waarin Allenby uh, de Turken uh, aanbood om zich maar over te geven. En hij, die briefje was ondertekend met Allenby. En of het nu waar is, weet ik niet. Maar het verhaal gaat dat die, die, die Turken, die naam Allenby associeerden met Allah. En ze dachten, oh, dat is de wil van Allah. En ze gaven zich over, de witte vlag werd gehezen. En de andere dag kon het Britse leger zo de poorten van Jeruzalem binnenlopen, zonder dat er één schot gelost werd. Het was de 24ste van de maand Kislev, en dat is de dag waarop de Joden het Chanukka-feest vieren, herdenken dat in 164 voor Christus de tempeldienst werd weer werd ingesteld. 1917 was het, dat was een jubeljaar, dat moet je even vasthouden. In 1918 stortte, na een hele grote veldslag, ook weer in het Dalmegiddo, daar zijn in de loop der eeuwen altijd veldslagen uitgevochten, stortte het Turkse Rijk in elkaar. Het was tevens het einde van de Eerste Wereldoorlog. Daarna heeft Engeland niet zo'n fraaie rol gespeeld bij de uitwerking van het ten aanzien van dat mandaatgebied wat hem gegeven was en bij de uitvoering van de Balfoor-verklaring. Maar goed, dat laat ik nu ook maar rusten. In 1967, dat is dus 50 jaar later als 1917, dus ook weer een jubileum, eh, trok Moshe Dayan, generaal Moshe Dayan, eh, Jeruzalem binnen. Ik zie hem nog gaan. En de ouderen onder u kennen hem nog wel met dat lapje voor zijn oog. En uh, ze trokken de te tempelberg op en bevrijden Oost-Jeruzalem, waar Jordanië overigens huisgehouden heeft toen uh, be op tijd, bevrijden Oost-Jeruzalem op de Jordaniërs. En toen heeft de Knesset, die heeft een besluit genomen, dat zij Jeruzalem nooit meer prijs zouden geven. Het is een week of drie, vier jaar geleden dat, uh, dat er een official van of de VN of Amerika, daar, dat weet ik niet meer, naar Jeruzalem zou komen om daar te bepleiten dat uh, er niet meer gebouwd zou worden in Oost-Jeruzalem. En toen heeft Netanyahu op de vooravond dat hij kwam gezegd: "Je kan zeggen wat je wil en er kan gebeuren wat je wil, maar wij hebben gewoon het recht om daar te gaan bouwen. Want Jeruzalem is van ons." En de hele wereldpers die rolde over hem heen. Het was een schoffering van de CNN of van Amerika. Maar Netanyahu heeft gewoon duidelijkheid verschaft. Die heeft gewoon gehandeld naar het besluit wat toen in de Knesset, de, zeg maar de, de Tweede Kamer van, van Israël, eh, besloten is. Is het nou heel gek als ik veronderstel eh, dat God, als het weer om Jeruzalem gaat, en er gaat een strijd plaatsvinden om Jeruzalem, dat is zeker, daar spreekt de Bijbel van. Is het nou zo gek als ik veronderstel dat God diezelfde interval van 50 jaar weer gaat gebruiken? Nou, ik hoef dat natuurlijk niet te preciseren vanmorgen. En begrijp ik goed, ik doe ook geen voorspellingen. Maar als je nou eens 7 jaar terugrekent, mensen. Wij leven in profetische tijden. Nou mijn, u, mag, u mag er anders over denken hoor. Maar naar mijn overtuiging leven wij in profetische tijden. En 2010 zou wel eens een heel cruciaal jaar daarin kunnen uh, zijn. En dat zou wel eens in de tweede helft van het jaar duidelijk kunnen gaan worden. Maar nogmaals, ik voorspel niets... De vijanden van Israël, die zijn heel modern bewapend op het ogenblik. En waar het in het verleden nog wel aan ontbroken heeft... ...de troepen, die zijn ook heel goed getraind. Ja, nogmaals, naar menselijke overwegingen... ...is het een nu echt een verloren zaak voor Israël. Moeten de joden nu bang worden... Waarom zwierf Israël eigenlijk veertig jaar in de woestijn? Ze zagen ook die anekieten, die zo, dat, dat reuzenvolk, ze waren daar bang voor. Er waren er slechts twee, die vertrouwden op God, op zijn belofte: Jozua en Caleb. En wij noemen hun namen ook met eer. En nu naar ons. Zal het gevaar en de verdrukking ons West-Europa voorbij gaan? De aardkorst is overal in beweging. We hebben IJsland meegemaakt, met alle gevolgen van dien voor de luchtvaart. Maar ik kan u zeggen, IJsland, dat is maar één vulkaan. Maar nu lees je over Ecuador, je leest over Guatemala. En ik kan u zeggen, daar zijn er nog veel meer in de wereld die actief zijn. En er zijn er ook verschillende die slapen nog. Maar waarvan de geologen zeggen, ze kunnen elk ogenblik tot eruptie komen. En de CO2... Ja, wij worden opgezadeld met allerlei maatregelen en belastingen om de CO2 terug te dringen. Maar één zo'n eruptie zoals in IJsland heeft plaatsgevonden, dan wordt er zoveel CO2 de atmosfeer ingeblazen, dat kunnen wij in geen, in geen tien jaar voor elkaar krijgen. De explosieve toename van de, volk, van de, van de wereldbevolking met de daaraan verbonden problemen voor de voedselvoorziening. Wij leven in zo'n gigantische welvaart er is honger in de wereld. En de graanschuren van Canada, Midden-Amerika, Rusland, daar zijn hele grote gebieden, daar mag geen graan meer op verbouwd worden. Daar moeten gewassen op verbouwd worden waar men biobrandstof van kan maken. En de voedselprijzen, de prijzen van het graan, die vliegen de pan uit. En arme volken die kunnen dat niet meer betalen. Gevolg hongersnood. Wat denkt u van de hevige regens die plaatsvinden met de modderstromen? ...en andere plaatsen weer heel extreme droogte. Wat denkt u van de economie? Ja, allemaal niet zo best hoor. Uh, men wil ons wel doen geloven dat het wel weer, weer wel wat beter zal worden. Maar ik heb er zelf een hard hoofd in. Amerika zal imploderen... En dat cement dat wordt nog uitgesteld omdat de drukpersen staan te draaien. Dan wordt gewoon papier gedrukt zonder dat er een onderpand onder staat. Zonder dat er goud of infrastructuur onder staat. Het is lucht. En die zeebel die gaat zeker eh, ontploffen. En hoe zit het met Europa? Hè? Je kunt zeggen, nou Amerika is vet van, vet van mijn bed. Ja, nou, Europa is ook niet zo pest hoor. Het zou wel eens kunnen zijn dat Europa uit elkaar valt. En eh, dat er misschien wel, nou nogmaals, ik voorspel niets, maar dat er misschien wel een Noord-Europa -Noord ontstaat, misschien wel van tien landen, rijk, en ook een... Zuid-Europa. Wat denkt u van China? China zit te wachten tot Amerika... Eh, de, de, de leidende rol in de wereld verliest... om die over te gaan nemen. Ze, ze ontdoen zich van alle dollars... en eh, kopen alle eh, infrastructuur en mijnen... En, en, ...en grondstoffen van de wereld op. Wat denkt u van de brandheiden in de wereld? We hebben het over het Midden-Oosten gehad. Wat denkt u van Pakistan en India? Twee atoomstaten. Wat denkt u van Noord-Korea en Zuid-Korea? Rusland, de grote beer... Die laat zijn tanden weer zien. Kortom, wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En moeten wij, Europeanen, daar nu bang van worden? Is dit nu een tijdreden? Bent u daarvoor, om dat te horen, naar Alblassendam gekomen? En nog wel op de Sabbat bent u niet gekomen om evangelie te horen. Nou, ik bereid u voor op een geweldige boodschap. Een boodschap van Jaweh zelf. Het boek wat ik meegebracht, meegenomen heb. Ik ben geen snelle lezer, helaas, want er is zoveel te lezen. en Ik zou dat heel snel willen doen, maar dat is mij niet gegeven. Maar ik heb dit boek afgelopen week in, uh, ik kan wel zeggen, in één adem uitgelezen. Het is een boek van een man, een Chinees. Broeder Yun. Ik vertel u dat, omdat u wellicht... Misschien, misschien denkt, van nou, een boodschap van wij, nu in deze tijd, dat is iets uit de, uit, uit de tijd van de Bijbel, niet van nu. Nou, daarom heb ik dat ook meegebracht, om u iets te laten zien dat God ook nog steeds diezelfde God is, waardoor de hoofdman over 100 en Petrus... Uh, ...samen kwamen, omdat zij onafhankelijk van elkaar visioenen kregen. En toen kwamen ze bij elkaar. U weet nog wel, Petrus met dat visioen, met dat laken. Uh, Petrus zat op een gegeven moment in de gevangenis. Geboeid. Geketend aan bewakers. En de boeien vielen van zijn handen. En hij werd naar buiten geleid. En de hekken gingen, de deuren gingen open... Precies hetzelfde heeft deze man meegemaakt. Dat is geen praatje, dat is zo. Hij uh, heeft ontzettend geleden. Drie keer heel lang in de gevangenis gezeten. Hij is leider, laat ik zo zeggen, 20, 25 jaar geleden was er in China geen bijbel meer te vinden. De culturele revolutie onder leiding van Mao Zedong, die heeft zo ontzettend huisgehouden. En God heeft onder andere deze man gebruikt om het evangelie daar weer te gaan brengen. En hij wilde zich niet aansluiten bij de drie, drie zoveel kerk in China, die eigenlijk gestuurd wordt door de staat. Nee, hij is leider van huisgemeenten. Er is ook een overkoepelend orgaan en daar, geeft hij ook, of daar gaf hij ook leiding aan. En hij zat in de gevangenis, in zijn district, de, de zwaarst beveiligde gevangenis. En uh, zijn benen waren helemaal in elkaar geslagen. Hij kon ook niet lopen, hij moest naar het toilet gedragen worden. En God zei tegen hem, je moet nu vluchten kon natuurlijk helemaal niet maar hij geloofde God en dat had God hem in de loop der jaren geleerd door heel veel moeilijkheden heen wij willen altijd de wind mee hebben in het leven maar het is juist de tegenwind in het leven waardoor God ons wil vormen en God had hem dat geleerd dus God zei hem dat en hij wist ik moet God gehoorzamen, hij stond op en hij liep de gang in naar een hek, dat was dicht. En toen hij bij dat hek was, ging dat hek open. Een andere gevangen werd naar binnen geleid. Uh, door een cipier En die cipier die zag hem helemaal niet. En hij kon door dat hek heen. En zo gingen er drie hekken voor hem open. Toen kwam hij op een binnenplaats. Op die binnenplaats waren een heleboel cipiers En hij stak die binnenplaats over. En ze zagen hem niet. Hij liep naar de uitgang... Een zwaar beveiligde poorten waren dat. Die stonden open op dat moment. En hij liep naar buiten, de straat in. En op dat moment stopte er een taxi voor hem. En hij kon instappen. En hij zei tegen de taxietje U moet naar binnen aan dit adres, maar ik heb erg veel haast, want ik heb daar een afspraak. En je moet alle files mijden. Uh, ze kwamen aan. En toen stond daar een ontvangstcomité klaar in huis. Die mensen die hadden een visioen gehad van God. Dat hij vrij zou komen. En ze hadden een, een, een schuilplaats voor hem ingericht. Daar moest hij op de fiets naartoe. En terwijl hij daar naartoe fietste, toen... Die stad die werd helemaal donker. De wolken die pakten zwart boven die stad en er kwam een ontzettende regen. En het ging waaien. En zo kwam hij in zijn schuilplaats. Tien minuten nadat hij ontvlucht was, werd zijn vlucht ontdekt. En eh, ja, hij was een prominente gevangen. En uh, de, de, de toegangs, de, de uitvalswegen uit de stad werden afgegrendeld. Uh, speurhonden werden ingezet om hem op te sporen. Maar ja, God had het laten regenen. Dus al de sporen, de reuksporen waren uitgewist. Kijk, dat is nog dezelfde God. En nu heb ik u vanmorgen... Uh, Mannen, wanneer u uw vrouw wil gaan verlassen met een mooie ring, dan gaat u naar een juwelier en dan legt die juwelier die, legt die ring op een zwart fluwelen ondergrond. En hij laat een spotje schijnen op, het, op die briljant. En ja, dan geeft die briljant zijn geheime prijs. Pas dan gaat dat leven. Nou, zo'n zo juwelier die moet daar natuurlijk van eten. en die wil die, die ring graag verkopen. Maar als het een, een man is die houdt van zijn vak. dan gunt hij dat ook. Want hij houdt zo zelf zoveel van, van dat prachtige waarin hij handelt. En hij heeft er alles aan gedaan. om, om dat kleinood mooi te laten naar voren te laten komen. Wel nu. Ik heb u vanmorgen uh, een, een wat somber, een wat zwarte ondergrond, achtergrond geschilderd over de tijd waarin wij nu leven. Maar ik heb u ook laten zien, die spotlight van het evangelie. Dat God een barmhartig God is en een genade God, langmoedig, groot van goede tierenheid enzovoort. Dat God zondaren lief heeft en dat hij daarvoor zijn zoon gegeven heeft... opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ik kreeg... vier weken geleden kreeg ik een e-mail. En dat wil ik lezen met u. Ik kreeg een e-mail en daar stond boven... Op zondagmorgen, 18 april 2010, gaf de heer tijdens een avondmaalsviering de volgende boodschap door aan Lens Lambert. Nu zegt Lens Lambert niet zomaar wat hoor. Want ik heb een aantal boeken van hem. En in een van die boeken las ik in een voorwoord, onder andere dit. Lens Lambert is een van de belangrijkste woordvoerders van de Messias beleidende Joodse gemeenschap in Israël. Als bijbeleraar wordt hij in de gehele wereld veel gevraagd om lezingen te geven vanwege zijn inzicht in de hedendaagse situatie in het Midden-Oosten. Nou, ik zeg er maar bij, hij heeft daar niet alleen groot inzicht in. Hij heeft ook heel veel inzicht in de uh, eindtijdprofeciën. En nu vraag ik u uw eerbiedige aandacht. Want nu ga ik deze boodschap die van God zelf komt, voorlezen. En nogmaals, daarvoor heb ik dat boek meegebracht. En ik, ik heb... Ik heb niet alles kunnen zeggen wat ik eigenlijk wilde zeggen... maar ik, wat, wat ik wil zeggen is... de God van toen, de God van de Bijbel... dat is nog steeds dezelfde God... hij werkt ook onder ons... en hij is hier nu met zijn geest ook aanwezig. En hij zegt... in eerste instantie natuurlijk tot het Joodse volk... tot Israël... Nou ja, ik heb het al in het begin van mijn betoog gezegd... ...daar behoren wij ook bij, hoe dan ook. Dus die boodschap, die is ook aan ons gericht. En dan komt je in deze bange tijd waarin wij leven... ...waar zoveel mis is, komt deze boodschap tot ons. Wees niet bang, voor of ontzet... ...door wat er op de aarde gebeurt. Want ik ben met jullie zegt de Heer. Desondanks heb ik een ernstig geschil met de volken. Zij proberen mijn land te verdelen, zegt de Heer. Het land dat ik door middel van een verbond... als eeuwige erfenis heb gegeven aan Abraham... en via Isaac en Jacob aan zijn nageslacht. Ik zal dat niet toelaten... Zonder de volken die dit plan nastreven met verwoestende oordelen te treffen. Vol intense en felle woede ben ik opgestaan. En ik zal mij niet neerleggen totdat ik hun weerstand heb vernietigd. Ik zal hun economieën laten vastlopen. En hun financiële systemen afbreken. ...en zorgen dat zelfs het klimaat hen in de steek zal laten. Ik keer hen ondersteboven en binnenstebuiten. Zij zullen niet weten waardoor zij worden geraakt. Wij mogen dat wel weten. Of ze nu supermachten zijn of niet. Want ik ben de enige, de almachtige God... ...en niemand kan zich met mij meten. Geloven zij werkelijk... ...dat zij in hun arrogantie... ...de verbonden die ik, de Almachtige, heb gesloten... ...kunnen tegenwerken en nietig verklaren? Denken zij werkelijk... ...dat zij datgene dat uit mijn mond is voortgekomen... ...ongestraft kunnen veranderen? Het is mijn woord... En mijn besluit in verband met het nageslag van Abraham. Het zal niet door mensen worden veranderd. Ik als enige ben de Almachtige. Wees niet bang. Om deze reden is er een nieuw, nieuwe en veel ernstige fase in de oordelen aangebroken. Wees niet bang. Ik ben het die alles schudt. Vergeet niet dat, dat je in mij vrede hebt, maar in de dingen, maar in de wereld verdrukking. Vertrouw mij. Ik schud alles door elkaar, zodat de onvankelbare dingen overblijven wanneer jullie omstandigheden abnormale vormen aannemen, zoek dan vrede en rust en vervulling in mij. In deze fase zullen oude en machtige volken verworden tot derde wereldlanden. Supermachten zullen niet langer supermachten zijn. Landen als India en China... Zullen opstaan en hun plaats innemen. Uit deze twee landen zal een grote groep verlosten komen. Wees te midden van al deze veranderingen niet bang. Ik ken jullie zwakheid en jullie neiging om bang te zijn. Maar wees niet ontzet over deze dingen te midden van al dit schudden en onrust en strijd staan er twee volken centraal. De ware levende kerk en Israël. Ik ga deze, ik ga deze zaken, deze gebeurtenissen gebruiken om de een, dus de levende kerk te zuiveren en de ander te redden. Wees niet bang. ...ondanks de stormen, het schudden en de conflictsituatie... ...ben ik de eeuwige en de almachtige. In mij kun je niet wankelen. Je verliest slechts de dingen die niet waard zijn om vast te houden. Dat is het einde van de boodschap. En dan gaat de e-mail, die gaat nog even verder. Als we het woord van God lezen... ...en alle gebeurtenissen in de wereld tot ons door laten dringen... ...en daarbij de profetie, uitgesproken op zondag 18 april... ...dan beginnen wij misschien te beseffen hoe ernstig de tijd is waarin wij leven. De oordelen zijn pas begonnen... Dat doet me denken aan Matthäus 24. Het begin der weeën. Mogen deze boodschap. Dus niet de boodschap van mij. Maar de boodschap van God zelf. Mogen deze boodschap van Yahweh. Niet alleen voor het Joodse volk. Maar ook voor de gemeente Immanuel. Tot een grote zegen zijn. Juist. Als de tijden ook hier echt moeilijk gaan worden. Ik wil besluiten met een oud psalmvers. Het is ook een psalm van Azaf. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoeren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op Hem geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Wilt u met mij daar geen Amen op zeggen? Amen. amen.